Uur. René van Brakel met het NOS-journaal. In Libië is de vliegramp van anderhalve maand geleden herdacht. Bij de crash kwamen 103 mensen om het leven, onder wie 70 Nederlanders. Bij de herdenking in Tripoli heeft de Nederlandse ambassadeur de hulpverleners en de autoriteiten bedankt voor hun werk en steun. Even daarvoor had de Nederlandse delegatie kransen gelegd op de rampplek. Daarbij waren ook familieleden aanwezig van de 9-jarige Ruben die de ramp heeft overleefd. Op de plek liggen nog veel brokstukken, waaronder de vliegtuigstoel waaruit de jongen is gered. Het Libische onderzoeksteam heeft waarschijnlijk nog maanden nodig om de oorzaak van de kres te achterhalen. Het krijgt daarbij hulp van experts uit Frankrijk, Zuid-Afrika en Nederland. De, de organisatie in Rotterdam kijkt tevreden terug op de start van de Tour de France. Naar schatting 450.000 mensen kwamen naar Rotterdam om de proloog te zien... De NS heeft 50.000 mensen extra naar de havenstad vervoerd. Dat leidde niet tot problemen door de inzet van extra lange treinen. De Zwitser Fabian Cancellara won de proloog. Hij start vandaag in de gele trui. Beste Nederlander was Nicky Terpstra. Hij werd 16e. De eerste etappe gaat de komende dag even na twaalf van start. De renners vertrekken vanaf de Erasmusbrug in Rotterdam... en gaan via de Zeeuwse eilanden naar Brussel.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 Het weer, de buien trekken weg en het klaart op. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Af dag droog en zonnig. Het wordt dan 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Dit was het nl Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 So mm long -hmm.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 All I get is one chance So come on, five more It's really good. You dance? I'm standing here with you, I won't you move Even if it throws you to the fire, fire, fire, fire Als ik je Hey